In Oekraïne spreekt president Janukovic met de drie belangrijkste oppositieleiders na de gewelddadige dood van drie betogers. Bij confrontaties met de politie werden twee betogers doodgeschoten. Een derde man kwam om het leven toen hij van 13 meter naar beneden viel. Janukovic wil dat er een onderzoek komt naar de dood van de drie demonstranten. De president zei dat hij tegen bloedvergieten en geweld is en riep de demonstranten in Kiev op om naar huis te gaan. Oud-FNV-voorzitter Agnes Jongerius staat op de PvdA-kandidatenlijst... voor de Europese verkiezingen. Ze staat op plaats 2 na Paul Tang. Die werd in november door de leden gekozen tot lijsttrekker. Jongerius werd in 2009 alles benaderd om lijsttrekker te worden... voor de PvdA in Europa, maar toen bedankte ze. De krantenbezorger die vanochtend in Groningen is neergeschoten... is vermoedelijk het slachtoffer geworden van een afrekening. De politie denkt dat de man betrokken is bij handel in hennep. De man van 35 werd vanochtend in zijn been geschoten. Hij is niet in levensgevaar. De politie heeft het motief voor de schietpartij naar buiten gebracht... om aan andere krantenbezorgers duidelijk te maken... dat ze niet zomaar neergeschoten kunnen worden. Er zijn steeds meer mensen met een betalingsachterstand op een lening. In de tweede helft van vorig jaar zijn er 20.000 mensen bijgekomen. In totaal hebben nu 740.000 consumenten betalingsproblemen. Dat meldt het BKR, het Bureau Kredietregistratie. Volgens de directeur wordt de stijging met name veroorzaakt... door echtscheidingen en werkloosheid. Van de 8,6 miljoen consumenten die geregistreerd staan bij het BKR... betaalt ruim 91 de lening wel op tijd af. Het weer overwegend bewolkt, maar op sommige plaatsen ook zon. In het westen neemt in de loop van de middag de kans op regen toe. Het is 4 tot 6 graden. In de avond en nacht breidt de neerslag zich over het land uit... en dieper landinwaarts kan de neerslag een winters karakter hebben. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A15-Europort richting Rotterdam staat tussen Spijken, Nissen en Hoogvliet 4 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Bij Hoogvliet zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 And I won't put my hands up and surrender. But Moving way too fast are much too slow.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 Laat ik niet luisteren, want ik kan niet. Zie je niet.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 Some really nice sex. And she's gonna.